2.3 Interview met Ans Citaat Ik werd verantwoordelijk voor het geluk van mijn moeder. Ans is 30 jaar oud en moeder van vier kinderen. Ze praat over de manier waarop ze jarenlang haar vader van zich vervreemd zag en ook zelf aan die verstoting ging deelnemen. Ze heeft zich nu in een proces van jaren losgeworsteld van die knellende, eenzijdige loyaliteitsband. Kennisenamen van de symptomen van het ouderverstotingssyndroom hielpen haar daarbij. Het is niet aan de schrijver in diagnostische zin vast te stellen of het hier ging om een lichte, matige of ernstige vorm van het ouderverstotingssyndroom. Er zijn zeker lichtere, maar ook ernstiger gevallen. Dit hoofdstuk is een vervlochte weerslag van enkele over de laatste jaren gevoerde gesprekken. Incursief staat een aantal opmerkingen die Ans plaatste in de kantlijn van het eerste boek over het oude verstotingssyndroom, dat een belangrijke rol speelde in het herstel van het contact tussen Ans en haar vader. In het boek heeft Ans zelf een streep gezet onder de beschrijving van de matige vorm van oude verstotingssyndroom. Cursief Bij matige gevallen zou het niet zozeer om gestoorde vrouwen gaan, maar om vrouwen die razend zijn, omdat zij door hun man verlaten werden. Hoe het was Mijn ouders... Hadden van huis uit een nogal verschillend waarde- en normenpatroon. Mijn moeder was wat makkelijker. Ze kwam uit een gezin met vier kinderen en mijn vader uit een streng katholiek gezin met twee kinderen. Hij probeerde ons toch een beetje in een keurslijf groot te brengen, hetzelfde als waar hij zelf in groot gebracht was. Mijn moeder voegde zich meer maar ging ondertussen toch haar eigen gang. Natuurlijk hebben ze van elkaar gehouden, maar het was eigenlijk wonderlijk dat ze ooit getrouwd waren. Ik had een prima jeugd in een beetje een gewoon traditioneel geaard gezin. Vader werkte en moeder zorgde voor de kinderen. Vader was een man met een groot gezag in het gezin. Moeder kon dan ook makkelijk naar hem verwijzen, als er een probleempje was dat een strenge blik vereisterde. Natuurlijk niet zo'n gezin als van de sierencampagne met een vader die alleen het vlees snijdt. Hij onderhield een bloeiende relatie met ons. We gingen samen zwemmen, zondags wandelen. In het weekend was hij er wel echt voor ons... Mijn vader en moeder waren voor ons gelijke ouders. Problemen kwamen eigenlijk nauwelijks bovendrijven. Het huwelijk, het gezin draaide door als in een tredmolen, denk ik. Er komt een kind, twee, drie, vier, vijf. Ze zaten in een ritme waar je niet zo snel uitstapt, denk ik. Toen ik zo'n negen jaar was voelde ik dat er spanningen ontstonden tussen mijn vader en moeder. Geen ruzie waar we bij waren, maar je voelt dat toch. Ik voelde aan wat er stond te gebeuren, geloof ik. Mijn broertjes leken niet te beseffen dat de problemen groeiden, hoewel ze het mogelijk wel aanvoelden. Omdat moeder veel thuis was en ik de zorgen en het verdriet op haar gezicht zag, vroeg ik wat er aan de hand was... Waarom heb je ruzie met papa? Ik voelde direct de behoefte om mijn moeder te steunen. Mijn moeder steunde op mij, maar ik vroeg er ook naar. Ik was zorgend van karakter, als oudste zus, ook voor mijn andere zussen en broertjes. Als iedereen zich maar goed voelt. Eigenlijk voelde ik juist een heel sterke band met mijn vader. Mijn oudere broer en de zus na mij trokken juist erg naar mijn moeder. Als vader de spanning te veel werd, ging hij gewoon even weg en kwam dan even later weer terug. Mannen gaan weg en moeder kan niet weg. Ze was op mijn aanspraak aangewezen. Het verdriet en de problemen van mijn vader zag ik daardoor minder, met mijn vader sprak ik niet over dit soort dingen. Cursief. Bij mij angst dat mijn moeder eraan onderdoor zou gaan zonder steun. Ik werd gevoelsmatig verantwoordelijk voor het geluk van mijn moeder. Papa gaat weg. Hoewel ik dus wel iets voelde aankomen en mijn moeder zelfs wel eens boos had aangeraden, ga toch scheiden, was het toch als een donderslag bij heldere hemel. Maar toen mijn vader zei, ik moet jullie iets vertellen, hoefde ik het al niet meer te horen, en ik had trouwens al een hoop slaande deuren gehoord in de afgelopen nacht. Moeder was aan het huilen en helemaal overstuur, mijn vader zei dat hij met ons naar de zolder wilde, waar ook mijn oudste broer sliep om iets te vertellen. Ik zei, je hoeft me niets meer te vertellen. Ik weet het al. Ik ging niet mee naar de zolder. Ik ging me direct over mijn moeder ontfermen. Moeder was helemaal doorgeslagen. Mijn broers en zusjes allemaal over de toeren. Om tien uur. Die ochtend vertrok mijn vader. Toen kwamen er allemaal mensen. Drie. Mijn tante kwam, die me meenam. Daar heb ik geslapen en veel gehuild. Ik wilde gewoon niet geloven dat ze uit elkaar gingen. Overigens lopen de verhalen over de gebeurtenissen vanaf dat moment 180 graden uiteen. Ik heb er veel met ze over doorgezaagd. Ik weet niet meer wiens verhaal ik daar nu over vertel en hoeveel eigen herinnering er nog in zit. Tegen mijn jongste broertje, toen drie jaar, vertelde vader dat hij niet hoefde te huilen. Papa komt wel weer terug. Het bleef iedereen bezighouden. Blijft hij weg of komt hij terug? En mijn jongste broertje, maar volhouden dat papa terug zou komen. Hij heeft het tegen mij gezegd. Maar deze belofte kon mijn vader niet nakomen. Hij is in die eerste week wel terug geweest om wat op te halen en misschien te praten of zo. Maar inmiddels hoefde mijn moeder hem niet meer te zien. Hij was zo weer weg. Moeder schreeuwde dat hij eruit moest. Mijn vader had geloof ik graag naar ons toe gewild maar voor ons leek het wel een beetje alsof hij ons niet wilde zien. Ik zie zo voor me dat hij een grote koperen pot meenam, die hij van zijn werk had gekregen. De eerste nacht van het drama logeerde ik bij mijn tante, maar de volgende dag had ik het gevoel dat ik thuis weer nodig was. Omgang Ongeveer zes weken later, weet ik van zeggen, had ik weer contact met mijn vader. Tien, twaalf. Ik zie ons nog langs de IJssel wandelen. Door de verhalen over mijn vader raakte ik al aardig in tweestrijd. Ik was aan de ene kant wel blij, wilde hem een handje geven, maar ik had ook het gevoel dat ik heulde met de vijand. De vijand die in stilte een scheiding had voorbereid, alvast onderdak had gevonden, een kamertje in een flat. Volgens mama dan, die ook dacht plaats te hebben moeten maken voor een ander. Hij had mijn moeder toch wel wat aangedaan. Maar mijn vader beweert dat moeder nooit heeft willen luisteren en dat hij het er al vaker over had. In eerste instantie kwam er dus een onderling afgesproken vraagtekenbezoekregeling. Een zondag in de veertien dagen. Voor overnachten was in zijn kamer geen ruimte. En voor ons eigenlijk ook niet. Dus gingen we meestal op stap. Lui lekker land, volgens moeder. Dan moesten we, als onze vader ons kwam ophalen, in de gang gaan staan en vooral heel zachtjes met de deuren dat ze vooral niet kon horen dat mijn vader ons meenam. Want daar kon ze niet tegen, zei ze. Op een gegeven moment moesten we van moeder zelfs drie straten verder gaan staan. 16. Ik geloof dat mijn vader toen een straatverbod had. 67. En natuurlijk kwamen we helemaal van streek thuis. 40. Dat is ook niet gek als je je vader maar eens in de twee weken ziet. En als die ouders al maar ruzie hebben, heb je als kind geen tijd om het een plek te geven, om rouw te verwerken. Mijn vader kreeg te horen dat zijn kinderen zo gespannen en onrustig waren nadat ze een weekend bij hem waren geweest. Dat was toch logisch? Mijn jongste broertje was vier. Na het eerste bezoek kwam hij nog uitgelaten thuis om enthousiast te vertellen wat hij allemaal had meegemaakt. Bij mijn moeder schoten de tranen in de ogen. Een kind wil zijn verhaal kwijt, maar de volwassenen van wie je houdt wil je geen pijn doen. Zo stel je een kleuter voor een onmogelijk dilemma. Cursief. Geen enkel telefonisch contact was mogelijk. Moeder kon dat niet aan. Mijn vader wilde een soort co-ouderschap een zo drastische breuk had hij niet voorzien. Hij wilde contacten blijven houden met school en met ons naar sport en ballet gaan. Maar mijn moeder wou dat niet. Hij heeft ons verlaten. Twee, drie, vier. Mijn vader heeft haar waarschijnlijk te sterk ingeschat. In zijn ergste nachtmerries had hij dit niet zo voorzien. Ik ben benieuwd wat hij had gedaan als hij dat geweten had. Hij beweert ook dat hij het er vele malen met mijn moeder over heeft gehad. Maar het shock effect was volgens hem de enige manier om uit de relatie te kunnen stappen. Geen omgang Na een paar maanden met deze bezoekregeling ben ik als eerste van het gezin afgevallen kon het gewoon niet meer. Ik had te veel gehoord over haar problemen. Mijn moeder had zich helemaal op mij gestort. Je kunt niet objectief zijn. Er is niet zo erg als een van je ouders in totaal verdriet zien. En dat zag ik dus vooral bij mijn moeder gebeuren. Ik wilde alles doen om haar gewoon gelukkig te zien. Op een gegeven moment kon ik niet meer... Ik mocht hem niet aardig vinden. Het was heulen met de vijand. Ik had een liefdevolle band met mijn vader. En dat mocht dus niet meer. Ik kon zelfs niet meer om zijn grapjes lachen. Ik vond het eigenlijk best gezellig bij hem. Het liefst zou ik in hem kruipen, maar ik draaide me af. Die tegenstelling kon ik ook niet bij hem kwijt. De aanleiding voor de breuk was dat hij een vriendin had... 46, 56. Ik denk dat hij ons, mijn moeder, daar niet mee had moeten belasten, zo vroeg. Hij zag onze kant van het proces niet. Het was voor ons te snel. Zie je wel, dacht ik. Het was voor mij de druppel. Ik heb zelf verteld dat ik niet meer wilde. Per brief, kaart, telefoon. Dat weet ik niet meer. Nee, dat was niet een speciaal dramatisch moment. Dat zat er al voor. Het bijna fysiek verscheurd worden. Het zat al lang eraan te komen. Ik had het mij helemaal eigen gemaakt. Er zijn bij mij veel blinde vlekken over die tijd. Waar zijn we in al die maanden nou allemaal geweest... Zwembad, dierentuin. Na mei stapte mijn broer uit de omgangsregeling. 25. Eigenlijk kon hij al niet zo goed met mijn vader opschieten. De rest ging nog een paar jaar door. Inmiddels raakte zijn nieuwe vriendin ook bij de contacten betrokken. Tot moeder die contacten ook niet meer wilde. Onhandelbaar. Hij de lusten en niet de lasten, en geen rust. Cursief? Eigenlijk betekende zo'n uitspraak: Ik, moeder, wil rust, ik moet tot rust komen. Op een of andere manier zou je toch als ouders een gezamenlijk punt moeten zetten. Mijn moeder dreigde er zelf aan onderdoor te gaan. Toen zijn mijn zusjes ook niet meer gegaan. Haar verdriet was zo groot dat ik niet anders kon dan me solidair te verklaren. Om mijn moeder te steunen heb ik alle contact met mijn vader verbroken. Opa en oma Mijn vaders ouders woonden in Haarlem, te ver weg voor mij. Eén keer in het begin zijn we er nog geweest met mijn vader. Opa, vaders zijde, wilde niet rechtstreeks buiten mijn vader om contact houden. Hij vond dat het contact via mijn vader moest lopen. Dat was heel droevig voor oma, want die wilde wel. En wij waren haar enige kleinkinderen. Ze heeft er erg onder geleden. Opa was nogal autoritair. Ik kreeg elk jaar een pakje van haar met dingetjes wat alleen al leuk was omdat het allemaal uitgepakt moest worden. Maar ik stuurde het terug. Ik wilde niets meer met haar te maken hebben, hoewel ik gek op haar was. Toen is ze er maar mee gestopt. Alles van die kant was vies. Mijn moeders moeder was wel kritisch. Misschien is Peter niet makkelijk, maar jij ook niet, zei ze. Maar ja, moeder was jarenlang een wrak. De omgeving was al blij dat het een beetje liep met vijf kinderen. Het werd een beetje zwijgen toestemmen. Wie moet anders de kinderen opvangen? Een oom had sporadisch ook contact met vader. Toen ik zestien was, ben ik nog een keer bij opa en oma vaderszijde langs geweest. Ze waren inmiddels verhuisd naar Deventer oma was helemaal supernerveus van ons bezoek. Met trillende handen knoeide ze met de chocolademelk, die ze voor ons in een pannetje stond warm te maken. Het was te gespannen, te ingewikkeld gemaakt. De hogere machten. Daarna kwamen de procedures, en daarmee ook de kinderbescherming. Huisarts, juffen en meesters, die zeiden en zelfs schreven dat het zo goed was. Want rust. Maar al die professionals, ze zien niet dat het hersenspoelen ondertussen gewoon doorgaat. Enerzijds is het wel wennen dat je je vader niet meer ziet. Van de andere kant is het de realiteit. Je past je aan, je went eraan. Het woord Peter werd taboe bij de grote groep. Je wordt erop afgerekend als je je er positief mee inlaat. Onbewust. Haast of je geen eten krijgt, maar anders. Mijn moeder zorgt voor ons. Daar moet je zijn voor je dagelijkse levensbehoeften. Je krijgt natuurlijk geen gehaktbal minder, maar daar lijkt het wel op. Je gaat erin geloven en eraan wennen. Dat raakt bij een kind toch al snel gezet. Al die uitspraken en gedachten van mij heeft mijn moeder bewaard. Ze staan in al die rapporten. De kinderbescherming dringt daarmee binnen in de privacy van het gezin, 49. Zo voelden we dat met moeder mee. Ik was ervan overtuigd dat het verzet tegen mijn vader van mijzelf was. Ik geloofde dat ik kon haten. Het werd mijn eigen, maar het is nooit iets van mij geweest. Ik geloofde dat toen. Cursief, vader is gevoelsmatig overleden. Mijn moeder liet me alles lezen, van de maatschappelijk werker, van de advocaat, alles. Ik trok het me aan en trok met haar op. Ging ik naar de rechtbank mee, dan ging ik niet naar school. Dan kwam ik in de gang mijn vader tegen. Dat was spannend. Maar ik vond het toch vooral interessant. En ik had een gevoel van... Wij klaren deze klus. Nou, daar was ik hard bij nodig. Want als mijn moeder de rechtszaal weer uitkwam, was ze wel toe aan een beetje opvang. Cursief. Moeder was niet in staat om voor zichzelf te zorgen. Als kind mondiger dan moeder... Het woord voeren voor moeder. Na de rechter kwam de kinderbescherming, 42. Na wat voorrondes moesten we allemaal op het bureau komen, 90, om daar zelf recht in het gezicht van onze papa te vertellen dat we hem niet meer wilden zien. Eén voor één werden we gedwongen dat verraad hard te maken. Ik als oudste nam het voortouw en de rest volgde. We opereerden als een blok. Moe zat nu op de gang in angst te wachten of dat allemaal wel goed zou komen. Met goed dan bedoelend of we onze vader werkelijk zouden verstoten. Maar wij waren dus genoeg overtuigd en solideer, enorm solideer naar mijn moeder toe. Een hecht blok. Ze volgde mij. En het zal wel goed zijn wat die rechters en kinderbeschermers doen, dachten we. Mijn trotse vader zat op een stoel te huilen. Het was een verschrikkelijke en onvoorstelbare situatie. Het is een situatie die gewoon niet normaal is, die gewoon niet moet kunnen. Ik moet er niet aan denken dat ik mijn eigen kinderen zoiets zou aandoen. Dat kun je je toch niet voorstellen? Echt niet. Alleen de jongste, zes jaar, konden ze natuurlijk niet laten opdraven voor die vertoning, dacht ik... 92. Om hem is het nog verder gegaan. Uiteindelijk was de uitkomst op een of andere manier dat vader alleen nog maar Pieter zou willen zien en wij niet belangrijk genoeg meer waren. Dat hij nou zou proberen Pieter bij ons weg te halen. 93. 94. En dat blokkeerden wij dan weer, want wij zouden Pieter dan moeten missen. Nee, inderdaad. Hoe het mogelijk was om ons zoiets te doen geloven, is eigenlijk onvoorstelbaar. Pieter gebruikte in de praktijk zijn moeders achternaam. Dat was voor hem bijna vanzelfsprekend, omdat hij zijn eigenlijke achternaam nooit had gekend. Een officiële procedure was te duur voor ons. Wij, de ouderen in het gezin, wilden ook wel een naamswijziging. Striens was uit en konings in. We twijfelden niet. Loyaliteit met moeder, 96, en je plichtsbesef houden je tegen. Ik wilde de band met mijn moeder niet schenden, waardoor ik uiteindelijk op het punt kwam dat ik mijn vader totaal afwees. Ik wou er niet eens meer over praten. Diep van binnen was mijn vader niet afwezig. Anders was het ook nooit gelukt om terug te komen, lijkt me. Er was ook wel een verschil soms tussen de harde buitenkant en de binnenkant. Schuldgevoel was wel weg. Hij deed het ons aan en niet andersom. Ik zag mijn vader nog wel eens, bijvoorbeeld om de studiefinanciering te bespreken... Dat liep het uit op ruzie. Ik kon er niet tegen dat hij mij vertelde hoe ellendig hij zich voelde. Het dreigde me een schuldgevoel te bezorgen. Cursief. Kinderen voelen bij moeder de afkeer van de ex. Is belangrijk het gevoel bij moeder weg te nemen. Internaat. Mijn moeder kon het allemaal maar moeizaam aan. Mijn zusje kreeg wat moeilijk gedrag en ging toen naar een internaat. Wel begeleiding van het internaat voor mijn moeder. Niet eerst kijken of mijn vader het misschien kon oplossen. Of dat wellicht het contact met mijn vader tot een oplossing zou leiden. Mijn vader had haar wel een huis willen nemen. Nee, vader wist niet eens dat zij in een internaat verbleef. Ik geloof dat hij er wel een keer langs is geweest toen hij erachter was gekomen. Hij werd niet op de hoogte gehouden. Maar dat hebben ze mijn zusje niet verteld. Die heeft nu zelfs de neiging om mijn vader te verwijten dat hij haar daar niet uitgehaald heeft. Zijn nieuwe partner was wel bereid geweest om haar nieuwe baan op te zeggen. Of mijn vader daartoe ook bereid was geweest? Een goede vraag, ik weet het zo net nog niet. Hij is wel een carrière man die erg van zijn beroep houdt. Weer contact. Voor mij kwam de eerste doorbraak toen mijn moeder rouwde om de dood van haar van opa, haar vader. Mijn moeder was dol op haar vader en had ontzettend veel verdriet. Ik was boos dat ze kon rouwen om dat verlies, al snapte ik dat zelf eerst niet. Ik was jaloers op haar rouw. Ik had immers ook een vader die ik moest missen, maar waarover ik nooit had kunnen rouwen, nooit mogen huilen, nooit het verdrietende pijn mogen voelen. Mijn moeder had tenminste nog recht op een rouwproces. Ik moest het maar gewoon vinden. En mijn vader leeft nog ook. Stap voor stap ben ik toen ook weer contact gaan leggen met mijn vader. Belangrijk voor mij was het besef dat ik niet met haat wilde leven. Ik verbaasde me erover dat ik geacht werd mijn vader te haten. Ik wilde liefde voelen en uitstralen. Ik kon mijn eigen kinderen liefde geven. Kon ik dan niet van mijn vader houden? Mijn moeder bleek nooit te hebben geweten wat het voor mij betekende. In plaats van dat ik haar daar nu van bewust maakte hadden die hulpverleners dat toch honderd keer voor haar kunnen doen. Wat ik toen bij ze vond missen, is een stuk gezond verstand. Mede geholpen door de ervaringen en aanmoedigingen van anderen, ben ik in gesprek gegaan en gebleven met mijn vader. Eerst had ik sterk het idee dat het een keuze moest zijn voor mijn vader, die bijna vanzelf tegen mijn moeder zou uitpakken. Mijn moeder heeft dat ook wel aangewakkerd, Enerzijds accepteerde ze het, maar anderzijds voelde ik haar aversie als ijspegels er doorheen prikken. Vooral als ze onder ogen moest zien dat haar kleinkinderen nu ook naar haar ex gingen. Om die ook als opa te accepteren, kostte zelfs mij trouwens wel enige moeite. Er gaapte zoveel wonden. Overigens had ik in die jaren mijn vader ooit wel eens gezien. Bijvoorbeeld als het ging over het regelen van zakelijke dingen. Hij wilde dat dan gebruiken om met mij te praten. En ik hield dat af. Soms hoorde ik wat via mijn oudste broer. Die had van oudsher niet zo'n intensief contact met mijn vader. En misschien daardoor ook niet zo'n grote afstand gecreëerd. Ik had een intenser contact maar ik heb als eerste gebroken en als laatste hersteld. Met mijn broers, zussen en vriendinnen praten ik er wel over. Zo van, ik kwam hem laatst tegen, zou jij hem eens niet willen zien? Dat soort gesprekjes, maar dan was het altijd de grote hamvraag. Hoe zou mama dat vinden? Maar toen heb ik altijd gezegd, gaan jullie maar, ik sta erachter. Ik zorg wel voor mama ondertussen... Misschien dat ik daarom ook wel als laatste de stap heb gezet. Op een gegeven moment las ik het boek over PAS, oude verstotingssyndroom in de Nederlandse context, en merkte dat ik daar heel veel van herkende. Naar aanleiding daarvan werd ik gevraagd voor een interview met de Telegraaf. Dat artikel stuurde ik op naar mijn vader. Daarna volgden gesprekken. Ik vroeg me wel af wat voor belang ik zelf nou eigenlijk bij die gesprekken had. Een echte vaderband voelde ik niet meer. Vader had moeite met het afstand nemen van de vader-kindrelatie in de eerste brief. Hij reageerde daardoor laat en moeilijk. Vader was ook bang om nog een keer de wond open te rijden die juist een beetje dicht was. Ik stapte over op wat de gevoelens nu waren hoe ik het contact nu beleefde. We hadden drie gesprekken, waarin achtereenvolgens boosheid, feiten en gevoel aan de orde kwamen. Moeder was er niet op tegen, maar vond het vooral erg moeilijk. Ik heb behoorlijk confronterende gesprekken en brieven gewisseld met mijn moeder, maar mijn centrale lijn was... Ze had geen macht meer om er wat tegen te doen, behalve haar verdriet. Maar ik vond, nu is de tijd aan mij, nu ben ik aan de beurt. Op een gegeven moment werd het zo ingewikkeld, dat ik ervoor begon te voelen de hele loyoteitscrisis 180 graden tegen zichzelf in te draaien en mij verder ouderloos te verklaren. Citaat, ik mis het gevoel iemands kind te zijn, was de kop van het krantenartikel over mij. Maar ook daarin dreigde ik uiteraard mezelf te verliezen. Soms droomde ik erover dat ik weer in mijn vaders armen lag. Terug naar iets wat ik niet meer kon zijn, kind. Ik zou wel willen, maar kon het niet. In het interview met de krant beschreef ik mijn gevoel van toen als volgt. Citaat. Ik heb hem in vijftien jaar nauwelijks gesproken. Dat is een langere tijd dan dat hij als mijn vader heeft gefunctioneerd. Ik voel geen haat meer, maar iets weerhoudt me ervan het contact te herstellen. Ik denk dat we te veel van elkaar zijn vervreemd. Hij heeft mijn pubertijd niet meegemaakt, mijn eerste verliefdheden niet gezien. Was niet bij mijn huwelijk en kent mijn kinderen niet. Ik ben als de dood dat ik bij hem van alles losmaak dat ik naar hem toe ga. Einde citaat. Op een gegeven moment werkte mijn moeder wel mee. Tijdens een uitstap naar Ikea heeft zij op de gezamenlijke kleinkinderen gepast. Ik wilde de hete hangijzers vermijden. Ik zei maar niets. Ik zou wel antwoord geven als er iets over vroeg zonder de waarheid geweld aan te doen. Nu plaag ik haar er soms mee. Kom nu maar niet langs, want je vijand is net aan het behangen, zeg ik dan op een grappende manier. En dat kan ze wel repliceren. Als een beetje jaloers lijkt, zeg ik wel eens, stel je niet zo aan. Wou je hem nog een keer terugruilen voor Jan? Ze is weer getrouwd. En ik kan nu ook met haar lachen over mijn vader. De waarheid het is moeilijk nu nog enigszins de waarheid te achterhalen. Mijn beide ouders hebben grote dossiers bewaard, ieder op hun eigen manier. Mijn vader een rij ordners met allemaal rode en blauwe stickers. Mijn moeder, ik denk dat het, als je de deksel opentrekt, er weer in de omgekeerde volgorde waarin het erin is gestopt, eruit rolt. Die schrijver mag best bij mijn moeder het dossier bekijken, zei ze. Bij mijn vader natuurlijk ook. Op een gegeven moment denk je dat wat je vertelt je eigen waarheid is. Dat wil niet zeggen dat mijn moeder dat alles uit haar duim heeft gezogen. Er zijn ook dingen die waar zijn. Als je de verhalen hoort, lijkt het alsof het om twee geheel andere levens gaat, die nooit iets met elkaar te maken hebben gehad. Het is bijvoorbeeld nog steeds niet duidelijk hoe de situatie vlak voor het uit elkaar gaan was. Zelfs scherp heen en weren levert geen duidelijkheid. Ze hebben mijn moeder geholpen te ontsporen. Er moest zogenaamd rust komen. Mijn moeder had therapie moeten hebben. Misschien onder dwang. Niemand is hier gelukkig van geworden. Ook zij niet. Iedereen ging eraan onderdoor en het gat was niet te dichten. Mijn vader ging, wel bijna gedwongen, in therapie om zijn onmacht te verwerken. Hij heeft zo'n klap gehad, ging er bijna onderdoor en moest zich uiteindelijk bij de situatie neerleggen. Mijn moeder heeft maar wat aangemodderd en heeft haar scheidingsdrama ook niet verwerkt. Er had misschien bemiddeld moeten worden. 92. Of ze dat had gewild? 45. 31. Ik weet het niet, maar het werd nu wel heel makkelijk gemaakt, terwijl ze toch ergens diep van binnen wel heeft geweten dat het niet klopte. Ze is vanaf het begin gesteund door gezaghebbende figuren. Dokter, onderwijzer van school, de advocaten die gelijk de weg uittekenen. Het is haar gewoon aangereikt. Er zouden mensen moeten komen die het belang laten inzien voor de kinderen. Laat dit gedoe in Gods naam ophouden. Het zou gewoon niet mogelijk moeten zijn. Alleen het idee al dat het zou kunnen dat ik bij de vader van mijn kinderen of hij bij mij de kinderen weg zou kunnen houden, daar zou ik hysterisch van worden. Daarom zit ik hier nu ook. Er is een bewustwordingsproces nodig, waarbij mensen naar zichzelf leren kijken. Het conflict dient nergens voor, hoogstens de moeder, maar zelfs dat niet als ik naar mijn eigen situatie kijk. Mijn moeder is het recht ontnomen om haar eigen dingen te verwerken. Ze heeft haar trauma's nu nog niet verwerkt. Allebei mijn ouders zijn op het trouwfeest geweest van mijn zus. De scherpe kantjes zijn er dus wel een beetje af, al levert het nog veel emoties op. Te veel voor iets wat zo lang geleden is. Haat en wrok is het enige dat in dit proces versterkt is. Toen ik het huis ging, ervoer mijn moeder het alsof mijn toekomstige echtgenoot mij uit huis gekaapt had. Ze moest haar steun en toeverlaat missen. In de eerste periode van het herstel van de relatie, toen ik op een afstandje terugkeek naar het hele gebeuren, beschouwde ik mijn ouders als twee reuze slachtoffers, die daardoor niet konden zien dat hun kinderen slachtoffer werden. Bijvoorbeeld dat mijn vader niet gewoon met mij wilde praten als mens tot mens, maar per se als vader tot zijn dochter. Later begreep ik die posities beter. In feite was ik toen alleen nog kwaad op al die hulpverleners. Waar waren zij toen het oude verstotingssyndroom zich in ons gezin manifesteerde? Ik had het gevoel dat het te laat was, dat de leemte die ik voelde nooit meer kon worden opgevuld. En nu? Nu, de tweede periode is het anders dan twee jaar geleden. Het had heel wat voeten in de aarde. Maar nu voer ik intensieve gesprekken met Peter. Inmiddels mag hij van mij ook weer opa heten, wat wel bijzonder is, want de andere opa vindt zich daar nog te jong voor. Zelfs zijn huidige partner gaat nu voor oma door. Mijn moeder vond dat eerst allemaal erg moeilijk, maar hij heeft er zo zijn best voor gedaan. Hij zei, het zijn gewoon mijn kleinkinderen. Zelf zeg ik nog wel steeds mama en Peter. Ik noem hem nog steeds geen papa. Dat is zo lang niet geweest. Ik kan het nog niet over mijn lippen krijgen. Dat is het trieste gat, de essentie van dat gemis. Is het missen van de natuurlijke, van de band tussen ouder en kind. Een verbond zonder woorden, waarin je elkaar aanvoelt. Waar je een keer ruzie kunt maken, kribbig kunt worden... ...een misser kunt maken... ...en zeker weet dat de ander niet weggaat. Een bloedband dus eigenlijk. Nu moet ik meer op mijn hoede zijn. En mijn vader al helemaal. Zeker mijn vader is bang wat te verliezen. Hij is kwetsbaarder. Voor hem, als ouder die zich verantwoordelijk voelt... ...en al begreep wat ouderschap was... ...voordat ik begreep wat een ouder is is het helemaal moeilijk. Die onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid die hij voor zijn kinderen voelde, is geblokkeerd. Dat is ook voor mij een gemis. De natuurlijke weg is afgesloten, afgehakt. De geestelijke navel met mijn vader is in de klem gezet, ten bate van die andere opslokkende liefde. Voor een kind is dat moeilijker te herstellen. Je wordt harder, je dreigt niet meer terug te kunnen. Ik mocht niet huilen. Ik moest altijd sterk zijn. Op een gegeven moment leg je jezelf op dat je niet mag huilen. Je wilt niet dat je moeder huilt. En dan gaat hij ook nog eens lopen gillen als ik incidenteel contact had met hem over zaken. Op een gegeven moment wekte dat woede op. Ik ving mijn moeder op die veel huilde maar kon zijn tranen er niet meer bij hebben. Ik heb zelf jaren niet meer gehuild, niet echt. Toen ik mijn vader zag huilen, had ik weer het gevoel dat ik mij sterk moest houden. Hij kon weer huilen, ik daardoor weer niet. Ik moest me sterk houden. Ik heb ook veel geleerd van alles, ben geen slachtoffer gebleven. Ik ben bewuster in mijn omgang met mijn eigen kinderen. Lessen. Ik hoop dat andere kinderen, als ze dit verhaal herkennen, hulp gaan zoeken. Bevrijd je van je haat of frok de patronen van je ouders. Kijk dan naar de werkelijkheid. Dan is er weer ruimte voor contact. Je moet de tijd nemen en je hart openzetten. Voor de ouder die de vervreemding ondergaat, is het van belang om contact te houden de deur open te houden, het gevoel te geven dat ik kan aankloppen. Toen ik getrouwd was en apart woonde, is mijn vader pas gestopt met kaartjes sturen. Ik moet zeggen dat mijn moeder mij de kaartjes op de eerste periode na wel altijd liet lezen. Soms verscheurde ik ze zelf, maar viste ze toch ook wel weer eens op uit de prullenbak... Ik was toch wel ergens blij dat mijn vader nog van mijn bestaan wist. Cursief. Eerlijke individuele hulp direct aan het begin van de scheiding voor beide partners. Inzicht geven. In belang van de kinderen om beide ouders te zien. Begrip kweken voor elkanders rouwproces rond scheiding en de daaruit voortvloeiende emoties. Omdraaien van de situatie is dat goed voor het kind? Het kind houdt ook van de moeder. Kinderen voelen bij moeder de afkeer van de ex. Is belangrijk het gevoel bij moeder weg te nemen. Wel sanctie en niet meegaan in emotie van moeder, maar wel begrip en liefde voor emotie. Die zijn niet zomaar aanwezig. Einde cursief Het belang van de kinderen gaf mijn moeder een legitimatie om ons bij mijn vader weg te houden. Er was immers niemand die haar en ons zei dat dat oneerlijk en fout was. Sterker nog werden we in onze keuze door iedere instantie bevestigd. De eerste jaren heb ik mijn vader helemaal niet gemist. Ik was te veel vervuld van mijn gelijk. Later ben ik hem een aantal keer tegengekomen in de rechtszaal. Dan zag ik zijn verdriet. En dat raakte me wel. Maar ik dacht ook, je moest eens weten hoeveel verdriet je ons hebt aangedaan. Mijn vader heeft gevochten, maar kreeg geen voet aan de grond. Achteraf verbijstert me dat. Hij was een goede papa, sloeg ons niet misbruikte ons niet en hield van ons. Maar geen rechter of maatschappelijk werker in Nederland kwam voor hem op. Het enige dat hij continu hoorde, was dat het in het belang van zijn kinderen zou zijn om de strijd te staken. In der tijd was ik daar blij mee. Ik vond immers dat wij het grootste gelijk van de wereld hadden om het contact met hem te frustreren. Het was in mijn optiek allemaal net goed... Nu denk ik echter hoe het heeft kunnen gebeuren. Citaat uit het Telegraaf-interview met Ans.